De brand begon bij de spoedeisende hulp en het duurde een paar uur voordat het vuur uit was. De Zuid-Koreaanse hulpdiensten hebben zo'n 200 mensen uit het gebouw geëvacueerd. De Amerikaanse president Trump wilde in juni speciaal aanklager Robert Mueller ontslaan. Dat meldt de New York Times. Mueller leidt een groot onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen van 2016. En hij kijkt daarbij ook naar de contacten van het campagneteam van Trump met Russische functionarissen. Het ontslag van Muller ging niet door, omdat de jurist van het Witte Huis ervoor ging liggen. Die dreigde zelf op te stappen. De jurist was bang dat het ontslag Trump zou schaden, omdat het er dan op zou lijken dat Trump zijn eigen hachje probeerde te redden. Nederland krijgt een nieuwe literaire prijs, vernoemd naar de overleden schrijver Sybren Polet. Het wordt een oeuvreprijs waarmee elke drie jaar een schrijver, dichter, essayist of toneelschrijver wordt bekroond, meldt de Volkskrant.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 Dit was het NOS, John. DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertragingen in de Randstad zijn te vinden op de A2. Van Den Bos naar Amsterdam, bij Breukelen, 4 kilometer, kost ongeveer 20 minuten. Op de A7, van Horen naar Zaandam, bij de Alfred Zaandijk, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij, vertraging nog ongeveer een kwartier. Op de 12 vanuit Den Haag naar Utrecht, het lunetten, 6 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht, kost je bijna een kwartier. En op de 27 van Gorkum naar Utrecht, het lunetten, 9 kilometer. Vertraging daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 weinig aandacht voor, moet ik zeggen. Precies, ja, dat vinden wij ook. Want ja, dat, dat, dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij louis wat wat open is, uh, wordt vol de louis Ja, tegenover de louis Davids carré uh, de oude de echt, ja. bedoel Daar staan uh, zoveel uh, sociale uh, huurwoningen woon. en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak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 Ik heb het plan niet op zo'n detailniveau uh, bekeken. Maar wat je, je moet zorgen dat dat uh, woningbestand dat, uh, uh, gevarieerd is. En als je over heel Zandvoort kijkt, hebben we op zich genoeg sociale huurwoningen. Als je echt alle huizen nu leeg zou maken en zou eer naar de Zandvoortsbevolking kijken, hebben we genoeg sociale huurwoningen. Ongeveer een derde van de woningen in Zandvoort is een sociale huurwoning. Dat is best veel. Maar het probleem okay. is, is die doorstroming vanuit die sociale huurwoningen. Het probleem is dat mensen uh, scheef wonen. Ja. En, in sociale huurwoning ja, zitten, ja, en die zitten. doorstroming is ja. een probleem. Ja, ja. En blijven zitten, omdat het weinig is bijna dan het waar, waar het ontlijnt. kort is.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 Dat is een vrij brede vraag. Ja, ja, wat, wat, wat zijn daar de, de belangrijkste punten in?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 pastere uh, woonsituatie zitten. Ook uh, waarbij er geen trappen en zijn. En dat er weer ruimte is. En dat er dus wat dat betreft weer ja, ja, ruimte komt voor ja. maar is de doorstroming van gezinnen ja. gezin ja. die daarin uh, ja. zouden kunnen ja. komen. Ja. Wat, uh, wat kunnen jullie daarin uh, betekenen? Wat belangrijk is, is dat... Uh...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 de 65. Dus ze mag zich boven alle... in alle woningcategorieën ja, bij inschrijven. Ik, nee, ik ben gewoon veel te jong. Ja, ik ben veel ja. te ja. jong. Ja. Ja. ja, maar goed. Ik vind het wel belangrijk dat je daarover nadenkt. En, en dat je daar niet mee wacht... tot op het laatste moment. Want het, inderdaad, hè, hoe ouder je bent... hoe moeilijker het is om te verkassen. Ja. Dus je moet daar bij tijd uh, over nadenken. En ik vind het ook dat dat bespreekbaar moet... Uh, gemaakt worden bij mensen die wat jonger zijn. Van, goh, hè, denk eraan dat, uh, dat... het niet handig is om... Om te wachten tot op het laatste moment. Maar dat je al eerder kunt nadenken over waar je naartoe gaat ja, uh, in absoluut. Konst, uh, Wat prettig is. Maar goed, dit over het wonen. <coughs> ja. Behoud van Zandvoortse cultuur en het erfgoed. Ja, dit is Om maar even een klein dingetje te noemen.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 Ja, nee, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Maar je ziet er wel in steeds meer. Duitsers kennen echt Zandvoort aan Zee. Dus je moet zelfs die marketing slogan moet je selectief toepassen. En ik geloof best als je in Amsterdam reclame gaat maken voor Amsterdam Beach. dan voelt dat voor een buitenlandse toerist die hier nog nooit geweest is al hartstikke dichtbij. Dus dat moet je zeker doen. Lok al die mensen maar naar Zandvoort toe. Prachtig. Maar het is alleen maar een marketing slogan. En dan moet je ervoor uitkeren dat niet hier het Zandvoortse straatbeeld voortdurend Amsterdam Beach wordt. zodat het langzaam. Dat moet ophouden, halverwege de duin. Ja, en uh, dan is het klaar. Hier ja, moet het gewoon ja, weer, uh, weer zand aan Zee. Ja, ja, die mensen die de, de bordjes van de gemeentegrens... willen gaan veranderen in uh, Amsterdam... aan Zee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee, nee. maar dat gaat, nee. dat gaat dat dat niet. Nee. Nee. Nee. Ja, ja uh, de, weet je... we oh, kunnen het oh, hele programma met jullie bespreken... maar dat lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Dat is absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn... die kunnen dus naar de site van de VVD gaan... en kijken wat jullie concept is. En...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 Dat is ja. allemaal door leden ja. vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja. partij. Dat is ja. helder. Ja. Het zij zo gezegd. <laughs> dank jullie Harte wel dank voor jullie komst. Uh, ja. uh, we gaan even naar de muziekje. Muziek. En dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten. Die al klaar zit uh. voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 My way, and while we spoke of. Me... als laatste onderdeel uh, ons aller Gerard Scholten uh, de duinwachter. Ja, goedemorgen Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Gerard. Je raakt helemaal in een romantische sfeer, hè, met die muziek. Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja. dat trouwens ja. met Nature Boy. Ja, dank maar je, wel je wel. zit hier voor het duin, hè, he? zie ik je nu, hè, oh, Ja, dat is, nee, nee, maar goed. Maar dat kan het ook gewoon. Dat, dat je, kan je, ook, er is dat ook kan, romantiek. Ja, Natuurlijk dat is, kan nog, ja. Zeker ik zit even aan de achterkant van het blad Struinen te kijken. Ja. Uh, prachtig nieuw blad. Uh, en dat is de herfsteditie. Bedienen, en daar ja. staat in de, het programma van oktober, november en december uh, erbij. Nou, oktober dat is een behoorlijk druk, uh, ja. druk agenda, zie ik. Ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie. Uh, paard, en met paard en wagen. Ja. Wat natuurlijk prachtig ja. is. De, de bronstexcursie. Ja, hè, ja dat breekt los. Is het al begonnen, Geel? Nou,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 de, met de boswachter. Dus dat is. Is dat eh, tegen de schemering? Ja, aan? is het al. Wat, ja, dan wat dan dat het ook dat moet ook. Tegen de. Smorgens vroeg en tegen de schemering is eigenlijk de bronst het mooist. En ook spannend natuurlijk. Je, je, je, je ruikt de herfst. He. Je, ruikt, je ruikt ook dat wild. Je ruikt die herten. He. Want ze, ze, ze, ze urineren. Uh, die en, en die geuren al. komen, uh, komen allemaal los. Ja. En uh, dan gaan wij. Ja, het publiek moet er eigenlijk uit met zonsondergang. Maar wij mogen.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 En oh, ja? verdwijnt. En uh, ja als humus verdwijnt in de, in, uh, op de grond uiteindelijk. Dat ja, is helemaal goed, hè, want het ja. is weer, uh, weer grond uh, voor andere dingen om te ja, groeien. Precies, ja, precies. Dus het, het is een hele bijzondere een paddenstoelen. Ja, ja. Een cirkel van het leven, hè? Ja. Nou, het is echt... Uh, nou ja, <lacht> mensen moeten gewoon kijken bij uh, www.waternet.nlawd. Dan uh, kunnen ze het hele programma zien van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Alle excursies... Uh,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 Dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus, nou, doe het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus dat is te doen. Ja, onder begeleiding, hè, is het natuurlijk. En er staat een ja, Kate bij en met ehbo spulletjes, dus. Als je, dus, je een zaag. Ja. Je <laughs> zaagt ja. ja. Ja. Dus nee, dat valt al. Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken, hoor. Maar uh, heel enthousiast in ja, en roosig allemaal op het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja, het is in de Is in de herfst en in de buitenlucht en.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 nou helemaal niet toevallig, maar Paul Beuren, de redacteur, met mij uh, samen. We hebben een mooie route uitgezet. Die mm -hmm. staat nou in het volgende en uh, daar hebben we een paar keer een excursie van. Afgelopen twee weken geleden had ik er ook eentje. Nou volgeboekt. Deze is trouwens ook al volgeboekt. Echt waar? Nou, ik, heb ik maandag een gesprek. Kun je Het is dus eind november ja, en het is nu al volgeboekt. Ja, ja. ja, maar het is. Uh, uh, we hebben hem voorgelopen. De fotograaf die gaat dan een jaar van tevoren he, voor de mooie foto's van de.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 is ...op een andere paddenstoel die goed eetbaar is. Oh dus, nou ja, we hebben het wel eens gehad dat we drie jongens uh, naar het ziekenhuis... ...met een rotvaart moesten brengen. Nou, ze een lege pop. Die hadden ja. ja, het zich vergeten. Ja, die dacht, die, dacht, die dacht iets lekkers, maar uh, dat ging fout. Dus nooit ja, maar doen. Maar goed, ook als je er met je vinger... moet sowieso er niet aankomen. Maar mocht je er dus met je handen aankomen... ...moet je, ook, ja. moet je altijd zorgen dat je, je handen goed was. Ja. Dat je weet nooit wat, uh, wat er nou uh, is blijven hangen eigenlijk. Ja, precies. Ja.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 program en het is pittig het is inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen en dan het laatste, dat is 28 december, ja. dat zijn de bunkers, bunkers, de boten en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen van 8 tot 12 jaar op en de Zandvoortsalaam. En botten. Oh, botten. Bunkers, botten oh, en bibberen. Oh, daar staan boten. Ik, vond ja, dat, ik wilde al vragen ja. van hoe zit dat ja. met die boten. Dat is een, een fout. Ja, een tikfoutje. <laughs> okay. Bunkers, botten, bibberen. Ja, dat heb ik zelf gezonnen, maar dat doe ik een excursie voor de kinderen.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 Leuke hoor Geer, is, he, Geer, ja. allemaal. Ja, het ziet er ja, prachtig het ziet er uit. Het is mooi en mooi. Nou ja, het ja. blad uh, is uh, weer vol. Het ziet er ook weer. met uh, ja. leuke vogels, de ja. najaarsgasten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 die er onder zo'n duim door een Ach, God, te veel... <laughs>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 Dank voor je komst en uh, we gaan uh, de ja, agenda weinem. samen. Oké, okay, nou graag ja. gedaan. Ja. Okay. Nou, wat, uh, wat hebben we er in is de wel agenda? Veel, ja, he? er is heel veel. Nou, de zandsculpturen die blijven natuurlijk ja, tot 30 november. Uh, dan is er een nieuwe tentoonstelling. Komt er in het Zandvoortsmuseum vanaf uh, 5 oktober volgende week. Trio Mosquitons. Moskitons.